Ik als gisteren dat we nacht al lang dronken En werd ik wakker wist ik niet waar ik was Bij de domme dingen dachten niet aan morgen Kunnen we terug naar die jaren vannacht? Het is al lang geleden maar we zijn nu toch al met Diezelfde koel, iets uiters, maar nog dom genoeg En spijt is vol later, voor later Nu heb ik een huis en praat ik over de liefde En we mogen niet vragen, want we hebben het goed Oh, maar soms mis ik dit tijd dat ik mezelf kon verliezen ik zou het nog een keer willen overdoen. Het is al lang geleden, maar we zijn nu toch al met elkaar. Dus vanavond zijn we weer even 18 jaar. Spijt dus is voor later. Vanavond gaan we feesten net als. Toen. Moet. Nog steeds diezelfde kroeg, iets ouder, maar nog ongenoeg spijt is voor later, voor later Spijt is voor later, vanavond gaan we feesten net als toen Liever een kater, dan dat we ooit vergeten hoe het moet Nog steeds diezelfde kroeg, iets Dompel.